Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vanmiddag op een drukbezocht strand in Amsterdam zwaar gewond raakte is overleden. De man van 24 werd beschoten. Waarom is nog onduidelijk? Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis. Veel mensen, onder wie ook veel kinderen, waren getuigen van die schietpartij. De politie roept iedereen op die de beelden heeft gemaakt om ze te delen. De schutter is nog niet gepakt. Bij botsingen tussen demonstranten en de politie in de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 140 mensen gewond geraakt. Er waren zo'n 10.000 demonstranten. De betogers wilden het parlement bestormen waarop de politie reageerde met traangas. Later drongen ze wel binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De demonstranten houden de Libanese regering verantwoordelijk voor de verwoestende explosie waarbij dinsdag zeker 158 doden vielen. In Polen zijn 48 demonstranten opgepakt die voor de rechten van LHBT'ers LHBT waren opgekomen. De activisten probeerden gisteren te voorkomen dat de politie een veroordeelde betogen zou oppakken. De afgelopen tijd zijn in Polen meer LHBTI-activisten opgepakt bij demonstraties tegen onderdrukking. Ook zouden gearresteerde betogers worden vermist. Binnen Europa is veel kritiek op Polen over onder meer de onderdrukking van LHBT'ers.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 Het weer. De temperatuur daalt vannacht langzaam naar 18 tot 22 graden. In sommige steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen weer veel zon. Het wordt 30 graden op de wadden tot 37 graden in het zuidoosten. En daar kan ook wat onweer ontstaan. De komende dagen blijft het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.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 In your house is mine. My house. Ladies and gentlemen, it's time for you to listen up to the best DJ in town. Okay, body people in the house. Ladies and gentlemen, Mr. Chiavistelli DJ. DJ Chiavistelli. This, this is my House, a house, house, house, house, house, DJ, Javis Sterling traveling to see you in the sunlight won't let the moonlight